Fidel Castro heeft voor het eerst in vier jaar het Cubaanse parlement bezocht. De 83-jarige Castro kreeg een staande ovatie. Hij sprak 12 minuten, waarin hij waarschuwde voor een kernoorlog tussen Amerika en Israël en Iran. In 2006 droeg Castro om gezondheidsredenen de macht op Cuba over aan zijn broer Raúl. De Canal Parade in Amsterdam heeft 380.000 bezoekers getrokken, bijna 200.000 minder dan vorig jaar. De organisatie van Gay Pride wijdt de lagere opkomst aan het slechte weer, maar is tevreden over het verloop van het evenement. Langs de kant en op bruggen stonden ook veel bezoekers uit het buitenland. 2100 homo's waren met een cruise schip uit Scandinavië gekomen. In de eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning geboekt. De uitwedstrijd tegen Heerenveen werd met 3-1 gewonnen. Toivonen scoorde twee keer en de derde goal kwam van Engelaar. Kopic maakte het doelpunt voor de Friese. Eerder vanavond won NEC thuis met 1-0 van VVV Vendel. De graafschap Excelsior werd 3-0 en dat was ook zo bij Heracles in 2. Het weer, vannacht enkele opklaringen, koelt af naar 14 graden. Morgen vooral in het binnenland enkele buien met onweer. Het wordt 22 graden morgen. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Nightwalk. But fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show, DJ dance Fort fm Radio C -C The weekend party, uh, the weekend party is now now now underway. Holland's number one dance show is on the air. Dance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 Zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond, welkom en leuk dat je erbij bent. De Nightwalk hier op CFM Zandvoort en natuurlijk live op CFM Zandvoort. Vandaag zaterdag 7 augustus 2010. Bijzondere dat vandaag zojuist is Dance Valley 2010 afgelopen. Fantastisch spektakel en kan je vertellen, Toka Disco was een van de mensen die aanwezig was op het feest. En ik heb even een bolletje met een man gemaakt en uh, ja, we kennen elkaar al wat langer dan vandaag. Uh, hij draait onder andere ook op Danford Fan. En hij gaat... Ik ga het tweede uurtje verzorgen, want DJ Mouzo is even voor twee weken in Ibiza. Misschien dat hij eerder tussen deur terugkomt, maar in ieder geval vanavond geen DJ Mouzo, maar wel Toca Disco. Hij heeft een tegenwoordig zijn eigen radioshow radioshowtje radio op Dance voor de Ban. Op meerdere stations in Duitsland en in verre Maar tegenwoordig ook zien ze zien Pak hem mee drie weken op Dance voor de Ban. Zo, bij disco straks hier op de radio tussen 12 en 1. Maar er is lekkere muziek, we dachten van Snap. En Rhythm is a Dancer, de 2010-versie gemaakt door niemand minder dan Armand van Helden. Rhythm is a dancer, it's a from Zom, Zee, Zandvoort and Zomritz. Shorty's love is like a pyramid. We stand together to the very end. There'll never be another love for sure. Aya, Zasariz, let me go. Stones, heavy like the love you've shown. Solid as the ground we've known. And I just wanna carry on. We took you from the boat. is flown, a journey to a place unknown, they're going down in here. Het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort de opening... horen we Snap Rhythm as a Dancer, de 2010-versie. Gemaakt door iemand midden een Armand van Helden. Daarachteraan... Uh, hoe heet die man nog alweer? Salif Kita. Met de Modan, de Martin Salves remix. Een paar jaar geleden grote zomerrit. En daarachteraan horen wij muziek van... Uh, Niemand binnen dan. Ayers zijn uh, laatste schenen hit uh, alweer. Staat in uh, stond in de vorige week. Ik weet niet of hij deze week al... Uh, of die vandaag uh, is binnengekomen in de Nederlandse top 40. Maar uh, in ieder geval was het... Sharice featuring Ayers met Pyramids. Fantastische platen. En uh, ik kreeg net allemaal telefoontjes van... Uh, wat de CFM Zandvoort? En wat de CFM Zandvoort? Ja, het is maar één omroep. Ik bedoelde eigenlijk te zeggen van... Uh, live op CFM Zandvoort en natuurlijk live op Dance voor de fan. Maar ik... Uh, ja, ik had weer een paar biertjes op. Ik heb ze op, laat ik het zo zeggen. En dan uh, heb je wel eens... Uh, dat je, je wel eens verspreekt. We gaan door met muziek. En wat dacht je van de volgende plaat? Ook zo'n heerlijke plaat van Travis McCoy... en Bruno Mars met Billionaire. En zometeen gaan we eens even kijken... of we nog een paar leuke nieuwsfeitjes voor je in petto hebben. I wanna be a billionaire So fucking bad By all of the things I never had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 When I'm a billionaire Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away your few Mercedes, like yeah, let me have this. And last but not least, grants about ain't last wish. It's been a couple months that I've been single, Go so you can call me Travis claus Midas the ho-ho. <laughs> Get it? I probably visit with Katrina here. And damn sure I'd do a lot more than FEMA did. Yeah,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 you ball with the president dunking on his delegates, said I compliment him on his political etiquette cost a couple million the air just for the heck of it but keep the 520s and biz completely separate yeah i'll be in a whole new tax bracket we in recession but let me take a crack at it i probably take whatever's left and just split it up so everybody that i look have a couple bucks ja voor een mens die momenteel langer kan dan vandaag en deze plaatjes achter elkaar horen was het eerst of ter zijde ze van hey je hebt toch j Jaren geleden, pak een beetje, uh, 50 jaar geleden... tussen App en Vloed op CFM Zandvoort gepresenteerd. Ja, dat is correct. Uh, daar ben ik eigenlijk ooit uh, ja, een beetje mee begonnen. Hitversnelling op de in de middag. En uh, in de avond hadden we dan natuurlijk... Uh, tussen App en Vloed, het uh, keer bij Nacht en Ontijd. Ooit uh, opgezet en uh, begonnen bij uh, Delta Heat Radio. Een illegale Zandvoorts radiozender met... Uh, Rob van der Velden. En uiteindelijk uh, kwam het er vijf dagen in de week op de radio. En ik was een van die presentatoren. En uh, wanneer deed dat ook alweer? Volgens mij was dat op maandag. Maar dan moet je me even te goed houden. Gewoon van maandag tot en met donderdag hadden we... Tussen App en Vloed. En uh, ja, ik was even van de presentatoren. En op andere dagen was het... Uh, Anders Zandbergen. En ook daarvoor, jaren geleden, hadden we Torvald de Geus. Die, uh, die hebben het ook nog... Uh, Jarenlang gepresenteerd hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk ook uh, de Euro Breakdown. En toen uh, is hij uh, weggegaan hier. Hij is uh, gekocht voor heel veel geld. Die is hij vertrokken naar 3FM, dan presenteerde hij de mega top 50. En uh, tegenwoordig zit hij geloof ik op uh, Radio 10 Gold. CFM Zandvoort is een tijd voor iets heel anders. NW Nightlocks, show facts. Enrique Englesia naakt. Op waterskies nog wel. Of je drijft nu uh, van je stoel, of je snapt er helemaal niks van. Het zit zo. Enrique heeft de weddenschap verloren en daarom zou hij moeten waterskiën in Miami. Maar wel helemaal naakt. De hunkies met Spaans bloed verloren. Een weddenschapje over het WK. Nadat Spanje haar eerste groepswedstrijd had verloren van Zwitserland, riep Enrique dat Spanje nooit voor zijn leven. Nooit van zo langzaal zijn leven wereldkampioen zou worden. Beetje pijnlijk voor onze Nederlanders, toch wel. Maar uh, Spanje won de beker uiteindelijk wel. En daarom hield hij het woord. En bond hij de ski's onder in Biscayne B. Kijk, het bewijsmateriaal is er niet. Want de uh, meneer koerde zijn trucje s'nachts uit. De politie had immers al fijntjes opgemerkt dat hij met waterskis en Al zou worden gearresteerd. Mocht hij badnaked worden betrapt. En uh, ja, uiteindelijk hebben we niks gehoord dat hij uiteindelijk toch betrapt is. Dus, uh, he, dus is Het gaat goed gegaan. Maar of wie het echt heeft gedaan, dat zijn de geruchten. En uh, ja, de waarheid uh, krijg je misschien nooit te horen of te zien. Amy Winehouse. 16 jaar non, 16 uur non-stop. 16 jaar zou kunnen, want ze heeft haar hele leven al, geloof ik, een alcohol en drugs gezeten. Maar uh, het leek even beter te gaan met Amy Winehouse. Maar de Britse zangeres is weer volkomen terug bij af. Afgelopen maandag in de namiddag begon ze in Londen met een enorme zuippartij. Die pas 17 uur later op dinsdagochtend ophield. Toen ze in slaap viel op een bankje in de kroeg waar ze aan het zuipen was. Het had weinig gescheld of het beruchte drankorgel zou ook nog eens aangereden zijn. Zo meldde de Britse tabloid The Sun, een autoreeder bij. Bijna aan toen ze de straat overstak en de wagen moest heel hard remmen, aldus een anonieme aanwezige, een taxichauffeur bij wie de zangeres in de nacht van maandag op deze in de auto stapte, wilde zijn verhaal al kwijt. de zon. Ze was compleet zat en had geen idee wat ze aan het doen was. En dan zou je denken van, waarom heeft ze dat gedaan? Nou, uh, de grugels zeiden dat ze uh, ruzie had met een uh, nieuwe vriendje. En uh, ja, uiteindelijk had ze iets van, weet je wat, ik ga met de vriendin samen met de kroeg en ik zei het me helemaal klem. Wat kennen het mij allemaal nog spelen? En uh, de ruige Snoep houdt van soaps. Dan mag je van de stoerste rappers van de planeet zijn. Snoop Dogg is niet bang om zijn female site te benadrukken. Snoep heeft toegegeven. Een huige fan te zijn van Coronation Street. En voor de goede horen, dat is een Britse soap. En hij loopt al sinds 1960 en ik heb hem nog nooit in Nederland gezien. We hebben As The World Turns, uh, The Bolt and The Beautiful. goede tijden, slechte tijden, maar uh, deze serie ken ik eigenlijk helemaal niet. Deze soap, moet ik zeggen. Maar uh, die Double -G vertelde dit gigantisch, genante geheim... tijdens een concert aan al zijn fans. Hij gaf toe dat hij een serie over arbeiders in Manchester al 11 jaar lang volgt. En dat niet alleen, stiekem aast die op gastrol... Volgens Snoep waren de producenten wel geïnteresseerd, dus uh, DVD-recorder aanhouden, hoor, want uh, zet hem aan, zet hem klaar. Want voor je het weet komt hij voorbij. Maar het kan nog even duren, want ik bedoel snoepdag. En uh, de Engelse regering is er uh, niet echt uh, te spreken over een man. Hij heeft uh, ja. In Engelse ogen heeft hij rare uitdrukkingen. drugs, seks en dat soort onzin. En uh, uiteindelijk via een rechter mocht hij dan toch optreden. Want uh, als het aan de Engelse overheid in eerste instantie lag... dan zou de man uh, jarenlang een verbod krijgen... om ook nog maar een stap op uh, Britse grond te zetten. En uh, papa Logan, Michael Logan... lijkt alweer helemaal vergeten te zijn dat hij een dochter... Uh, dat hij een dochter die erbij zat en een ex verloofde die hem aanklaagde. De vader van Lindsay Lohan liep gisteren in New York om vervalste pads eruit te hangen met twee ranke aan zijn zijde. Michael wilde een eigen reality-serie beginnen en wilde dat deze dames daarin meespelen. De reality-serie van paar Logan moet in New York gebaseerde editie van een al bekend concept Celebrity House worden. Hierbij worden lukraken, beroemdheden bij elkaar in huis gestopt de camera kijkt vervolgens waar het schip strandt. De blondine aan de linkerkant. Uh, nou ja, je hebt geen foto natuurlijk, maar ik vertel je wat op de foto staat. Aan de linkerkant, uh, die gecharmeerd lijkt van Michael, is de penthouse model Cindy van Keer. Daarmee zoekt Michael goed gezelschap uit, want ze doet waarschijnlijk niet zo moeilijk als hij in een slaapnaakfoto's van haar maakt. Michael's ex-verloofde Kate Binger was daar niet zo van gecharmeerd toen hij dat bij haar deed. En uh, ze wil nu geld zien. Ja, de man had er aan gedacht om stiekem foto's te maken van zijn vrouw. Inmiddels ex-vrouw, uh, de ex-verloofde. Ex en uh, Peter Andre boos op uitspraken over Katie Price. Peter Andre schaamt zich dat zijn ex-vrouw Katie Price... zich weer eens van haar meest subtiele kant heeft laten zien. Het glamour model stelde vorige week in een Britse ontbijt zo... dat kinderen van gescheiden ouders meer mazzel hebben. Haar eigen kinderen, junior en princess, krijgen immers meer cadeautjes. Ze gaan vaker op vakantie, sinds Kate en Peter uit elkaar zijn. Het zingende wasbord is woest op de uitspraken van zijn ex. Zij zegt dat een kind het geen, uh, geen moeite heeft als het nog zo jong is. Ik ben het er niet mee eens. Een scheiding heeft wel degelijk invloed op de kinderen, ongeacht hun leeftijd. En uh, moet als het kan vermeden worden. dus Pieter in een pittige kolom in het Britse tijdschrift. En voor sommige steltjes er geen andere uitweg, maar als het even niet hoeft, dan moeten kinderen zoiets niet uh, doormaken. De gespierde en de glamour stoepoes hebben samen twee kinderen in de vorm van een vijfdagige junior en een driedaarige princess. En tot zover show facts uit uh, Amerika en Engeland. Dan gaan we door met muziek. Wat dacht je? Van uh, Fatboy Slim en Lazy Rich met Weapon of Choice. Zit je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort.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 My voice, Peter, yeah. got my new, been, been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 FM Zandvoort en wat voor muziek? Voor de muziek van uh, Kaiser Disco met de en En voor Fatboy Slim Fusing Lazy Rich met Weapon of Choice. De 2010 uh, versie. En zo werd het even tijd voor iets heel anders. Dit is de party updames. Party Update hier op CFM Zandvoort. Nou, Zandvoort beginnen we even met. Uh, wat beginnen we eigenlijk altijd mee? Kijk, een paar ik heb pas vier beaches op de Af en toe nog wel een beetje nadenken. Natuurlijk uh, Escape in Amsterdam. Alle oh, gekheid op een stokje. Escape Amsterdam met onze eigen Zandvoortse Raimundo, resident DJ in de Escape in Amsterdam. En uh, hij uh, doet het vanavond uh, tezamen met Brian Chandro en Santos. En de MC Janto en de luxe -tijd, uh, DJ Danny. Dat vanavond in de Escape in Amsterdam. Het duurt allemaal tot 5 uur in de ochtend... Vanavond in Hotel Arena hebben we Obsessions. Het uh, duurt al wel tot 4 uur in de ochtend. En ik heb alleen uh, niet de lijst met de, wat de DJ's zijn... maar in ieder geval zeker de moeite waard. Hotel Arena's Obsessions. Vanavond tot 4 uur in de ochtend. En we gaan door met de Panama. Vanavond in de Panama Latin Lovers. En dat is met Lucian Forge, Jim Deluxe, Jasper Klaas en MC Roga En in de studio hebben we Boom Brazil. Met DJ's uh, DJ Kabaka, DJ Nielsen, DJ Anderson Balbino... Paulo Cossack en Percussions by Only to Brazil. En dat zijn Clayton Barros en Nelton Miranda. Dat vanavond in de Panama Latin Lovers. Vanavond in de Click after the festivals. Dat is onder andere natuurlijk... Uh, wat voor festivals hadden we vandaag? Nou, de uh, Gay Parade, onder andere. En uh, Dance Valley 2010. En in... Uh, Westerunie vanavond klikt after the festivals. Met uh, DJ's, Bar Skills, Secret Cinema, Remy, Anton, Dates, Piet, Piet. Uh, en de man zonder schaduw. Ik moest even struikelen op Anton, uh, Piet. Dat is met dubbel één en twee van die puntjes erop. Ja, maar Nederlands is nooit goed geweest. <laughs> Zeker naar een paar biertjes, dan willen we niet helemaal meer. Dat is vanavond in de Westerunie, Click After the Festivals. Vanavond in Stalker, in Haarlem, Hollands Deep After Dance Valley. Een beetje een kleine, zelfgeorganiseerde afterparty van Dance Valley. En dat is vanavond met Dirtcaps, Hey Kids, Homework. En in zaaltje 2, Words en Dirtcaps is ook een de DJ's die... Vandaag een uh, Volgens mij heb ik hem voorbij te Ik weet niet of hij gedraaid is, maar liep in ieder geval vandaag over de trein van Dance Valley. En de uh, meeste 9 van de 10 keer als hij daar over het trein loopt, dan heeft hij ook vast wel gedraaid. Is hij van plan om te draaien? Maar, uh... De Stalker. En vandaag hadden we natuurlijk de hele dag Dance Valley Festival 2010. Daar waren we vandaag de hele dag aanwezig met de crew van Dance for the Band. Daar denk ik van wie is die crew? Nou, kan je vertellen. Onder andere Topo Disco, die was daar aanwezig. En uh, ook hij draait voor, uh, voor de Dance for the Band. Hij heeft daar uh, iedere volgens mij op kijken. Vondagavond heeft hij daar zijn eigen radioprogramma. Nu uh, hadden we nog meer. Uh, de bingo players waren op de main stage. Will Bailey, Cold Live. Hernan, Capanio, Dara Live. Nou ja, Toko Disco. Ida Engberg. Boca Shake Live. En Mark Knight en MC Marksman. En uh, in A State of Trance... hadden we natuurlijk dat Armin van Buren, die heeft zojuist uh, een half uur geleden de boel afgesloten. En, uh, hij deed het samen onder andere die, uh, op het podium van State of Trance met uh, Dash Berlin, Menno de Jong en wederom een collega van uh, Dance for the Fan, Marcus Schultz. Uh, ook was er uh, Garrett Emery en Rank One Live. En als afsluiting natuurlijk van, uh, van 8 tot 11 Armin van Buren. Het is natuurlijk zijn State of Trance, zoals ze zijn radio radioprogramma. En uh, een intact Digital, dat was weer een apart podium. Deentje hoe je dat ook wil noemen. Met onder andere Carl Cox uh, die uh, het uh, hoogtepunt rijden. En voor deze hadden we meerdere, uh, ja, meerdere podia's. Onder andere Dizis uh, met Sander Kleinenberg, die mocht afsluiten. In een uh, HQ was uh, boy degene die je af heeft gesloten. En God Bless This Mass Ten Years, Kimi D was het padduo duo die afgesloten heeft. En uh, smaakstoffen uh, hadden we Reboot Live als einde. Ook onder andere kwam daar Bart Skills voorbij, Eric E. kwam voorbij. Reboot is, uh, ja, ja, uh, yeah, yeah. live. Bart, smaakstof hadden ze iedere week uh, op, uh, op het strand van Bloemendaal. En Roogs House, natuurlijk met uh, niemand minder dan Hard en uh, Roog. Hard is natuurlijk de broertjes. De broertjes Roog en... Uh, tweede act dat uh, Roog deed samen met iFan en Chappelle Chocolate Puma was ook voor mij oude collega's van ZFM die honderd uh, jaar geleden hier op de zaterdagavond zaten met uh, Esky Motion uh, nou, Als afsluiting in Roog Saus hadden we Jordi Delicious en de MC was uh, Roka. In de Nachtboutique uh, hadden we ook een hoop bekende mensen... en als uitpunt hadden we Gelazer, dat is Shakespeare, Lady B... using Billy de Klits... met de special guest Ruben van der Meer. Dat was in de nachtboutique. En, nou ja, ik kan al wel blijven, maar het, het is allemaal afgelopen, hè. Dus ik heb eigenlijk weinig. allemaal nog te gaan vertellen. Het was in ieder geval een geslaagd feest. Moet ik persoonlijk zeggen, ik vond het gezellig. Ik weet niet wat jij ervan vond... De rest hadden eigenlijk uh, helemaal niks meer voor wat betreft uh, nu. Wel kunnen we even kijken naar zondag. Zondag hebben we natuurlijk altijd leuke feestjes op het strand van Bloemendaal. Vorige Morgenmiddag in Piet Club vroeger hebben we sexy events. En dat is uh, met de Afro Bros, Perry Rodriguez, Redactef Nicky Romero, Brian Sandro, Santos, Artistic, Artistic Rock, Carlos Barbosa. Nou, te veel om op te noemen. We hebben daar twee area's. twee podias moet ik zeg maar, oh, ook wel noemen. Alleen ah, maar lekkere muziek. Dat is uh, morgenmiddag Sex on the Beach. Sexy on the Beach moet ik zeggen. In Beachclub vroeger. En uh, morgenmiddag ook in uh, BLM9 een leuk feestje. Dan hebben we at the beach met Ferry Korsten. Ferry Korsten is weer even in Nederland. En uh, natuurlijk de line-up, Ferry Josh Gabriel uit de USA en Bart Klaassen. Tot morgenmiddag vanaf 3 uur op het strand van Bloemendaal in uh, Strom -tent BLM 9. Ook morgenmiddag vanaf 4 uur, Beats at the Beach in uh, Lommingdale. En dat is met Chucky, Gregor Salto, Quintino, Grandmaster Easy, Mitchell Niemeyer. Yep. En de uh, MC uh, is uh, Zaldi en die gaat een heleboel aan elkaar praten. En als laatste feestje, morgenmiddag vanaf 5 uur op voedstop 69 in het Bloemendaal uh, AZ. En dat is uh, Electro met de uh, Ekke Evy versus Aaron, Clap Sandwich, Sebastian vs. versus Menesa Borcala, uh, Lodge Live en als afsluiting vanaf half tien tot 12 uur. Terry Thorn, dat morgenmiddag vanaf 5 uur op het strand van Bloemendaal in uh, Strand en Woodstock 69 Electronation. En tot zover ook uh, de feestjes. Ja, ik moet dat even spieken, of er dan toevallig een, een flyer van Zandvoort binnen is gekomen. Ja, ik had een flyer gekregen van, uh, van vandaag bij Paviljoen Meijer. Nataria Beach Party. Het is ook wel gelopen. Zie je dan de Zandvoort terug naar de muziek hier op je radio heeft een draai gevonden. gevonden. Het verschil is daar. Radio Mario Zandvoort. voor op ZFN. So we're back in the club with our bodies rocking from side to side. Side, side to side. Thank God the week is done. My body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. eyes.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 We Zaterdagavond het beste van dance en R&B in de mix. Op de radio hoorde muziek van Asher Fuging Pitbull met DJ Karel's Falling In Love. Een nieuwe plaat is uh, stond vorige week met Tipperaden En als het goed is, is hij vandaag nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40. En anders al oh, in de Nederlandse mega top 50. En erachteraan... Deze fantastieplaat die het op de achtergrond hoort voor JLS in Engeland. Die op nummer 1 staat JLS met The Claw Is Alive. En op de volgende plaat. We gaan zo meteen kijken waar die is beland in de uh, Nightwalk 10. Misschien staat die op 1. We gaan het zo meteen merken. Hier is muziek van de Swedish House Mafia. En het plaatje One nu hier op de radio. ZFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Vans. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario voor Zaterdagavond op ZFM. your name. I'm better yet to Dance en RB in de mix op de radio. Worden muziek uh, onder andere van de Swedish House Mafia met het plaatje One. Oftewel, I wanna know your name. Daarachteraan Tim Berg met Bromhans. En uh, alle twee plaatjes staan in de, de Nightwalk 10. Uh, en waar die staat, dat ga je nu allemaal horen. Hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance for the Fam. This nice deze week op nummer 10, één plaatsje gezakt. Vorige week stonden ze nog op 9. Alvero en met I want you. Deze week op 9. Grappig. Een nieuwe binnenkomer op nummer 9. Deze week van Paul en Frits Kalbrennen. Ga ik moet ik zeggen. Met Sky en Sand. Die plaat is. Toch uh, als ik even goed nagedek. Vorig jaar ook al uitgebracht. En uh, opnieuw is die uitgebracht, denk ik. Uh, of er iets bij de. De dingen van, uh, we gaan hem gewoon opnieuw in de winkel leggen. En wie weet wordt het alsnog een groot hit. Deze week op nummer 9 dus Paul en Fritz. ga ik met Sky en Sam. Deze week op 8 nieuw binnengekomen. Army van Buren met Full Focus. Op nummer 7 deze week eveneens nieuw binnengekomen. David Quetta featuring Chris Willis met Getting Over You. Op nummer 6, ook nieuw, ook van David Quetta. Nog samen met Kit Cudi met uh, Memories... Dat zijn allemaal plaatjes, ja. De laatste tijd, de zomer is uh, begonnen. En ja, de mensen gaan op vakantie en die platen horen ze weer. En dan gaan ze hem weer opnieuw kopen. Of ze hebben hem nooit gekocht, maar uiteindelijk komen ze het allemaal weer opnieuw. Nummer 6, deze week dus. Nieuw binnengekomen, Dave Quetta, Fusing Kit Cuddy met Memories. Deze week op 5, Eveneens, nieuw binnengekomen. Ricky L. Fusing Mick met Born Again. The Barrier Balyric Soul, moet ik zeggen... Nummer 4, ook nieuw binnengekomen. Ina met Amazing. Ja, bijzondere lijst. Uh, ja, laat ik maar een beetje de, de zomer Nightwalk 10 noemen. Deze week op 3, uh, blijven staan op 3. De plaat die is zojuist worden van Tim Berg met Homme Hans. En op nummer 2, nieuw binnengekomen. De hoogste nieuw binnenkomen in de Nightwalk 10. Ook die plaat heb zojuist gehoord. Het is uh, de Swedish House Mafia met de plaat 1. Deze week op 1. Vorige week ook nog op 1. En die week daarvoor ook nog op 1. Dan hebben we het over Yolanda Be Cool futuring D-Cup en We Know Speak Americano. Dat u hier op CFM's antwoord en natuurlijk op Dance for the Vam. De Night Walk 10 nummer 1. Yolanda Be Cool, futuring D-Cup met We Know Speak Americano. Dat u hier op CFM's antwoord en natuurlijk op Dance for the Vem. The Night Walk 10 is I on. Number 1. Om me Si tu la parla piace americano, quando sa fa l'amore sotto la luna, come tu non capi di I love you, pappa l'americano. da dat op da pikken dat valt bijna. parla Piet Amerikaan. Wanneer ze van luna. Om da venen en kave die hij doet. da dat op te pikken dat parla Amerikaan. Ja, en dat was de nummer 1 uit de Nightwalk 10. Yolanda Be Cool, featuring D-Cup met We Know Speak Americano. Zo komen we ook het eind aan het eerste gedeelte van de Nightwalk. Zometeen, na het nieuws en weer van 12 uur... is het iemand meer minder dan de Doka Disco... Resident DJ bij uh, Dance for the Vap. Iedere donderdagavond uh, van 8 tot 9. Tussen 8 en 9 heeft hij een show van een uurtje. En hij was vandaag natuurlijk op Dance Valley 2010. En nu hier op CFM Zandvoort. Toka Disco live op de radio in de mix tot een 1 uur. Ik zou zeggen blijven luisteren tot een 1 uur. CFM's Nightwalk hier op de radio. Maar dit nog even tot aan het nieuws en weer van uh, 12 uur muziek... van Chesto, Futuring to Gun en Sarah met Feel It In My Bones. Tot aan de andere kant van 12 uur, hier op ZFM's Antwoord... en natuurlijk op Dance voor de Fan. 106.9 ZFM.